4 uur. Het NOS-journaal met Renate Kok. In de Wit-Russische hoofdstad Minsk demonstreren honderdduizenden mensen... tegen president Lukashenko. Ook in andere steden gaan mensen de straat op. Vanuit buurland Litouwen komt ook steun voor de protesten. Daar proberen inwoners vanuit de hoofdstad een menselijke keten te vormen... naar de grens met wit rusland Het Wit-Russische leger waarschuwt betogers om niet te provoceren... en heeft aangekondigd standbeelden en monumenten te beschermen. De politie waarschuwt via luidsprekers dat er geen toestemming is voor de demonstratie. President Lukashenko zegt dat de protesten door het buitenland zijn georchestreerd. Het aantal coronabesmettingen in ons land loopt terug. De afgelopen 24 uur werden er 457 nieuwe positieve testen bij het RIVM gemeld. En dat is het laagste aantal in 2,5 week. Vorige week waren er gemiddeld ruim 600 besmettingen per dag. en De meeste besmettingen zijn in Amsterdam. En daar lopen de besmettingen ook nog wel op. De GGD's melden verder vandaag acht nieuwe ziekenhuisopnames en geen sterfgevallen. Vorige week ging het gemiddeld ook om acht nieuwe ziekenhuisopnames en twee doden. ...per dag. Op het Nadiveld in Den Haag wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Zoals mondkapjes, anderhalve meter afstand en de coronawet. Op dat protest zijn zo'n duizend mensen afgekomen. De organisatie, het Algemeen Burgercollectief, deed een oproep aan de betogers om niet te dicht op elkaar te gaan staan. Gisteravond drie burgemeester van Zanen van Den Haag de betogers op om zich aan de regels te houden. Omdat anders de politie en de ME zouden ingrijpen. Tot nu toe verloopt alles ordelijk en veilig, zegt de politie. Met een sobere herdenking is in België stilgestaan... bij de ontvoering van Anne en Eefje...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 Deze zomer toch de grens over? Alles voor een goede vakantievoorbereiding en de leukste vakanties vind je op anwb.nl Slash vakantievraag Zin in Zandvoort Zandvoort yeah. is Zin in ZFM Met nu Zandvoort op zondag Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5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 Geweldig, klopt. dat is gewoon een vuilstort zeg maar, waar ze een berg van gemaakt hebben. Ja. En daar racen ze dan overheen. En daar hebben ze ook nog kasseien en dergelijke. Nee, en de uh, Col du zegt uh, dat klinkt wel een beetje Tour de France-achtig, uh, zeg maar. Ja, nee, klopt. Het is een geweldig evenement. Uh, geweldig parcours is het ook. Het is uh, spannend. Uh, de heren moeten trouwens nog iets van. Dan moet ik even de bril erbij pakken. Kan je het zo? Lees? 57 kilometer? Nog 57 kilometer te gaan met uh, uh, uh, natuurlijk. ja... Uh, uh, yeah, uh,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 Het is dus een hele habitat die ontstaat dan daardoor. Wat wou je daarmee zeggen? Hoezo ongezond afval? Of ja, ja, ja, ja, ja, ja, zoiets, ja. Het ja. Ja, is wel opvallend. Uh, dat, dat wel. Dus het uh, dus kan ook, zoals ook hier blijkt, dat dit parcours... Uh, geweldig multifunctioneel uh, gebruikt worden. Dus,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 En het gedicht van de week, ja, ik heb de stapel nog niet teruggekregen... dus dat blijft nog even een verrassing, een lief van het gedicht van de week. Nog even uh, geduld, om kwart voor vijf is het zover, het gedicht van de week. En natuurlijk veel mu muziek. Heb je hem nog niet? Download hem, hè. de de FM app Jolie nana, recherche jolie truc,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 de vice tu pense à c'est bon tu peux déposer ton cv par mail mais qui va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 Je tombe la meer. Was in de jaren 80 enorm populair. We hebben het op 5 star en ditmaal de single The Sliders Ja, Het stapeltje AP's heb ik weer terug kunnen geven aan collega Albertje en eentje bovenop kunnen leggen. Dat betekent dat we eruit zijn. Het gedicht van de dag is om kwart voor vijf. Jij bent eruit. Ik ben eruit. Ik moet nog afwachten of jij mij gehoorzaamt. Nee, dit is wel verantwoordelijkheid. Oké, nou straks om kwart voor vijf hoor je hem. CFM Race Radio.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 ...als gevolg van de crisis nog grotere financiële problemen opdoemen. Het team tekende wel deze week een nieuwe Concorde-akkoord... ...waarmee het zich voor de komende vijf jaar heeft verbonden aan de Formule 1. Williams is in 1977 actief in de Formule 1. De negen wereldtitels bij de constructeurs... ...en zeven wereldkampioenen die het team leverde zijn uit lang vervlogen tijden. Williams rijdt de laatste tijd uh, helaas steeds in de achterhoede.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 Voor de televisie Albert-Jan. Ja, zeker. Ja, we zijn er Chips, zeker bij. Chips en dips Zeker bij, ja, bieder. En dat wordt een spannende race. Vanavond vanaf 8 uur. Hier is Jorda Vojs.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 Het lijkt, ik mag het niet zeggen, een beetje op het Drentse patrijs. Maar het zijn meer van die honden die, die schapen opjagen. Weet je, of bij elkaar houden. Daar ja, ja, ja, ja, ja, ja oké. Okay. En dus... die uh, luisteren daarna naar Dobby. Dus uh, dat uh, naar de volgende plaat. Oké, okay, nou dat, dat gaan we zo dadelijk horen inderdaad, het dier van de week, Dobby. Maar eerst nog even één plaatje en daarna inderdaad dat, nee niet deze, Eén plaatje. En dan hebben we het dier van de week bij CFM op de zondagmiddag. eens dus even kijken of deze wel beter gaat. Of ik deze bedoelde een plaat uit 1985 probeer ik tevoorschijn te toveren. Wat is het met die computer voor jou aan de hand? Ja, nee, maar dat, dat komt wel goed met de computer, denk ik. Okay. Hopelijk in ieder geval. Hier is uh, Ten Sharp tot aan het uh, dier van de week.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 Ik krijg even een swool plaatje op de zondag met Klim uh, Medeoros. Verpest het. Rens voor Leggen. Zie je, FM. Helemaal weg, even weg uit de corona en alle ellende. De tickets to the tropics met uh, Gerard Jolie ik zou mooi zijn. Nou, wij komen niet verder dan de Col du Fem, uh, ben ik uh, bang voor op deze zondag, Albertjan. Uh, nee, klopt, ik heb dus zitten even op te kijken. Uh, Col du Fem in Drenthe. Ja, dat, dat wisten we al. En wat staat er verder nog Hoe hoog is die? Klimcapaciteit als testen, dan kun je tegenwoordig ook heel goed in Drenthe terecht. Vanaf oktober 2018 is hier namelijk een splinternieuwe fietsparcours van de Berg geopend. Een klimwalhalla voor elke sportieve fietser. Ja, nou, hoe hoog is dat ding dan? Stijgingspercentages van 10% eh, horen er ook bij. En een, een sterke afdaling. Een keienstrook van 150 meter. Dus dit heeft, het parcours heeft alles in zich.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 Alone In the cold gray dawn If you had lost my morning sun I lost my head and I said some things Now comes the heartaches at the morning blames I know I'm wrong and I couldn't see I let my world slip away from me So hey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 Uh, that, yeah, <laughs> <Okay, okay. laughs> mijn voicemail, sorry. <laughs> oh, ik denk, wat is dit nou allemaal <laughs> ja, voor wat? Nee, dat is mijn voicemail. Oké, okay, nou, het zit er weer op. Uh, Zandvoort op zondag uh, ook Maar uh, voor de sportliefhebbers nog langer niet. Want uh, even snel kijken. Ja, we gaan nog, nog niet thuis. Nog 22 kilometer te gaan. Ja, 22,8. 1 minuut 10 uh, voorsprong oh, voor de uh, van de poel.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 En uh, wie weet wat uh, v Kai uh, vanavond uh, van kan maken. Dus sport genoeg. Dus ik, ik ga nog even langs de Chinees. En dan, uh, ja, ik ook. Uh, ga... <laughs> wat, wat ga jij halen? Oh, Ik ben altijd heel simpel. Nummertje. Gewoon uh, oh, nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Nou, dat goreng. is wel lekker. Simpel en Een beetje sambal erbij. En uh, nou, dan heb je geen kinderen. Sambal vanavond. bij. En sambal uh, uh, bij. klaar voor uh, vanavond de sportavond. Dankjewel Albert-Jan weer. Ja, ja. Yes, het was bedankt. weer gezellig. Sambal op zondag. We waren ja. er weer even een keertje. Volgende week zijn we er niet. Want dan zitten we in Spa-Francorchamps. Zo is het.